Aan het, het drama in Mekka, waar wij tijdens de kwamen, kwam niet door menselijk falen. Dat heeft de groot-mofti gezegd, de belangrijkste geestelijke leider van saudi arabië De minister van Binnenlandse Zaken treft geen blaam, zegt de groot-mofti. Donderdag ging het in Mina, een paar kilometer van de heilige stad Mekka, mis. Honderden mensen werden vertrapt toen twee grote stromen Pelgrims samenkwamen. De regering van saudi arabië heeft internationaal stevig kritiek gekregen over de omgang met veiligheidsmaatregelen tijdens de Hajj. Vooral Iran heeft harde woorden gesproken. In Australië is een grote Nederlandse partij MDMA onderschept. Van de MDMA worden onder meer ecstasypillen gemaakt. De drugs zaten verstopt in flessen waarin kant-en-klaar broodmix in zou zitten. In totaal gaat het om 32 kilo MDMA met een straatwaarde van zo'n 5 miljoen euro. Na de vond zijn in Melbourne twee mensen gearresteerd. Dat gebeurde nadat de politie een van de pakketten had laten bezorgen. De politie viel daarna op vijf plekken gebouwen binnen... waarbij ook nog wapens, munitie en andere drugs in beslag werden genomen. personeel van de Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat het komend half jaar in het weekend doorwerken... om het grote aantal asielvragen bij te kunnen benen. De afgelopen tijd hebben zich zoveel vluchtelingen gemeld dat er een grote achterstand is ontstaan. Dit jaar verwacht de dienst meer dan 35.000 asielaanvragen. Vorig jaar waren dat er 26.000. Uit een huis in Madrid zijn begin deze maand twee kunstwerken gestolen... die worden toegeschreven aan de Spaanse schilder Goya. Ze zouden samen zo'n 5 miljoen euro waard zijn, meldt de Spaanse krant El País. Het gaat om het olieverfdoek De Droom van Jozef en een tekening. De dieven zijn in de namiddag het huis binnengekomen... en hebben het alarmsysteem onklaargemaakt... Volgens experts is het onmogelijk om de kunstwerken te verkopen op de internationale kunstmarkt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er drijven ook wat wolkenvelden over. Het blijft overal droog en het wordt vanmiddag een graad of 16 à 17. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Op de A7 richting Amsterdam staat tussen Afritweide-Wormer en knooppunt Zaandam 3 kilometer file. De A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Delft en knooppunt Ipenburg 5 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de A12. De A12 is dit weekend richting Den Haag dicht tussen knooppunt minst Klausplein en Den Haag Malieveld. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam voor Papendrecht 6 kilometer. Dat komt door Bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht.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 Van software op zaterdag bij CFM. Jordi Shepard en Geronimo. Ja, het uh, derde en laatste uur. Beginnen we even met het uh, voetbal. Want uh, ja, we hadden zo vlak voor het nieuws: weer van vier uur hadden we Joop aan de telefoon. 1-1, Joop, wat een drama zeg. Ja, uh, en ik moet zeggen dat daarna de vlam in de pan is gegaan. Want de ene overtreding en de andere is nog groter dan de, de vorige zich uh, dat twee keer een gele kaart moeten laten zien, dus uh, het is wat onvriendelijker geworden. En uh, Zandvoort, dat is nu in de aanval en probeert dus in ieder geval die drie punten in eigen huis te houden. Max Saar, ik, mag een vrije schot nemen. Uh, gaat hij komen? Komt voor wordt weggekopt door uh, PwC. Heel hard schot! Oh! Een verschrikkelijk hard schot bepaald van de oort. Een weet ik niet of... Nou, 7-8 voorbij de, de middenlijn. En dat, dat scheelde echt niet veel. Dat ging aan de verkeerde kant van de bal niet erlangs. Maar dat was een schitterend schot van Van der Hoort. En zo krijg je er maar één keer in per jaar zo'n bal. En hij kwam, hij kwam ook echt helemaal goed uit. Komt mooi op zijn slof. Maar ja, hij ging er helaas niet in. De keeper had er denk ik niet bijgekund, maar dat geeft niet. De richting was net niet goed genoeg. Justin Luiten die probeert nu de bal te veroveren. Dan gaat hij ga via zijn been over de zijlijn. Meter op uh, tien op eigen helft ingegooid door VVC. Er wordt gefloten voor en wissel. Goed soms, gaat gaat wisselen in ieder geval. Dus dat gaat er even duren natuurlijk. Uh, Laten we maar teruggaan naar de studio. Jan Zonneveld staat in ieder geval klaar om te wisselen. En dat uh, gaat er zo meteen gebeuren. Graag tot straks. Oké, okay, dankjewel Joop Fris. Ja, Marcel uh, is inmiddels gearriveerd, uh, Albertje. Ja, ja, luisteraars en kijkers. Niet ja. terug, deel. ik ga mijn stoel zo meteen af, uh, afstaan aan uh, Marcel... Want het uh, ja, derde uur uh, naast het uh, einde van het voetbal en de vaste items. Uh, gaan we uitvoerig uh, met Marcel uh, weer stilstaan bij de Kenia Classics. Een uh, wiel wielerronde die de van 10 tot met 17 oktober wordt verreden in Kenia en omstreken. Uh, Marcel is al meerdere malen bij ons uh, te gast geweest uh, om de voorbereidingen met ons te bespreken en de stand van zaken. Ook vandaag, het is 10 voor 12 voor hem, want het is, uh, het is nog geen 5 voor 12 voor hem. Maar uh, 10 oktober gaat hij uh, uh, fietsen. Hm. En uh, we zijn natuurlijk benieuwd uh, hoe de aanloop is gegaan en welke, wat de stand van zaken is. Dus, luisteraars, genoeg reden om te blijven kijken. En luisteren naar uw uh, derde uur Zandvoort op zaterdag. En dat kijken, dat kan via <laughs> wwwzfm livenl Die horloge loopt wel goed hoor. Albert-Jan die uh, maakt je een beetje in de war, maar goed. Capture That's the way it was. happened so naturally. I did not know it was love. The next thing I...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 You put your arms around me. and you put your charms around me. We stand into each other's eyes. And what we see is no surprise. Got a ja, feeling most treasure. we schakelen weer over naar Duitsersveld, want Joop, je hebt een doelpunt. De 78e minuut, een mooie aanval van Zandvoort over de linkerkant. Uh, uh, Michel Charomenio geeft de bal voor. Boyfischer kan zijn voeten tegenaan zetten. En met een beetje mazzel gaat hij achter de keeper. Sans het Leid met 2-1. Goede berichten. Heerlijk hè, de single van Felix, je there Ain't Nobody. Nou, het originel natuurlijk uh, van de plaat uit de jaren tachtig van Chaka Khan. Wie kent haar niet? Toch, Abadjan? Wie? Chaka Khan? Nooit van, Nooit van gehoord. gehoord. <laughs> Oké. Okay. Hey, ja, ja Marcel uh, is inmiddels uh, aangeschoven. Goedemiddag, Marcel. Goedemiddag. Mooi plekje heb jij. Waanzinnig plekje. Ja, waanzinnig ja, we zwaai maar even naar de fans. Ze zijn er. <laughs> <door. Ze zijn laughs> Goed, Marcel, welkom uh, wederom in de studio. Uh, we hebben uh, je meerdere malen al mogen, mogen begroeten als gast aan tafel in zaken uh, Kenia Classics. We gaan er even helemaal terug naar het begin. Uh, uh, Jij ge geeft geld aan goede doelen. En op een gegeven moment zei je van ik wil zelf ook iets gaan doen voor het goede doel. Ja. En toen ben je uitgekomen op Kenia Classic. Wat is Kenia Classic? Uh, Kenia Classic is een mountainbike toch door Kenia. Uh, om geld op te halen voor Amara Flying Doctors. Dus je zet jezelf in, doordat je daarmee fietst... Uh, probeer je geld op te halen voor Amre Flying Doctors. Uh, Oké, okay, uh, goed doel, fietsen. Het, het is niet de eerste keer dat georganiseerd wordt. Het is, het, het is de zoveelste aflevering uh, daarin. Maar al het geld, en dat is natuurlijk belangrijk... Uh, wat gesponsord wordt. En je kon jezelf ook laten sponsoren. Daar kom ik straks nog even op terug. gaat allemaal naar Amre Flying Doctors. Ja. Er blijft niets aan de streekstok hangen. Nee. En jouw motivatie was van, nou, ik, ik, uh, ik geef wel eens aan goede doelen, maar nu ga je echt ook fysiek, en ik bedoel, dat moet je niet onderschatten, fysiek uh, uh, inspannen voor het goede doel. Ja. Het is van 10 tot 17 oktober, het is meer dan 400 kilometer, het is daar hartstikke warm. Uh, heb je daar nog wat, wat, wat uh, in die voorbereiding gedaan om, om uh, hoogtestages, want het is natuurlijk een hele andere een andere manier van, van fietsen dan dat wij hier gewend zijn. Ja, ik ben natuurlijk gewend om hier heel veel te fietsen. Dus ik fiets ja. een, hoop, een hoop door de duinen. Maar dat is wel tijdens, met andere temperaturen en andere hoogtes. Dus ik heb afgelopen zomer ben ik in Spanje geweest. Echt in het binnenland. En dan heb ik gewoon met 40 graden, eh, dat werd door de berg gefietst. Ja, dat achteraf. Als je daarop terugkijkt, dan denk je van, nou ja, oké, okay, dat heb ik gedaan. Maar dat was natuurlijk ook een andere beleving. Andere, andere ja, ja, ademhalingen, de hoogte. Het eh, zijn allemaal dingen die een rol spelen. En dan ben, je, ben je voor jezelf goed doorheen gekomen voor ja, je gevoel? Ja, uiteindelijk had ik verwacht dat ik in hitte niet zo goed zou nee, functioneren. Nee, daar was je bang voor ja, hè? daar was ik heel bang voor. Maar uiteindelijk valt dat wel mee. Als je je tempo wat aanpast, als je gaat gewoon wat langzamer fietsen en een, en een, een rustig tempo. En je drinkt heel veel. Dus steeds kleine slokjes met een, met een rugzak met een waterzak erin. Dan, dan, dan drink je ongeveer een liter per uur. En dan, dan gaat het eigenlijk wel. Uh, dat is dus 400 kilometer gedeeld door 7 dagen. Nou, oké, okay. dan zijn er redelijke afstanden. Uh, maar is dat alleen maar zon, strand en <gacht> nee, <grijg> verder nee, niks? Nee, en een nee, slokje nee, water, uh, maar ik, dus denk, het is meer. Ik denk dat we wel heel veel zon zien, de zee niet. Want uh, uiteindelijk is de Kenia Classic, zeg maar zo heet hij, maar hij is uiteindelijk twee maanden of anderhalve maand geleden verplaatst naar Tanzania. kom ik straks nog even mee op terug. Ja, en wij gaan nu, een, een, de, de tour is een rondje om de Kilimanjaro. Dus we gaan zon zeker zien, maar ook heel veel bergen en geen zee, denk ik. Nee, en waar ik eigenlijk ook doel is... je, je gaat ook langs, uh, langs projecten van uh, Amref van Flying Doctors. Ja, dat, dat is het uiteindelijke doel van die hele tocht. Uh, je gaat kijken wat er met het geld gebeurt... wat je, wat je opgehaald hebt. Dus je gaat dat weg langs waterputten fietsen... langs ziekenhuizen, langs scholen... om te kijken wat er met dat geld gedaan wordt... en wat er bereikt wordt. Je gaat niet uh, alleen. Je nee. Kan je even zeggen hoe, hoe, hoe het een en ander is samengesteld? Met in totaal, hoeveel mensen doen eraan mee? In totaal zijn er 80 fietsers die meegaan. 80 fietsers, ja. Ja, en wij ik werk voor de rij in Amsterdam. En wij nemen deel met een team van een totaal team. Dus ik fiets samen met negen collega's. Er zijn meerdere teams. Je hebt allemaal een persoonlijke doelstelling van sponsorgeld... wat je bij elkaar wilt halen van voor mij vijfduizend euro. Ja. Dus als je dat maal 80 doet, dan heb je een enorm bedrag. Ja, dan kom je op vier ton, als ik even snel reken. Ja, je bent sneller dan ik. Ja. <lacht> <lacht> en, uh... Maar goed, uh, ik heb... Uh, het is, al, het, is al meer, het is al meer dan 4 ton wat er om, inmiddels is, is bij, bij elkaar gehaald klop, klop. voor sponsorgeld. Het, het, het, het minimale bedrag, zeg maar iedere deelnemer die committeert zich aan 5000 euro. Daarmee haal je 4 ton op. Maar het uiteindelijke doel is om met z'n allen 5 ton op te halen. Ja. Ja. Je, je fietst, in, je zei het al, in, in teams. Uh, uh, dus die team rij. Uh, maar de ene fietst sneller dan de ander. Ja, ja. Zo van uh, doei, tot straks. Nou, maar zo we, werkt het niet. Hè? Nee, zo werkt het zeker niet. Het is, het is ook geen wedstrijd die we dan gaan fietsen. Het, het gaat ja. echt om het goede doel en het bekijken van, van wat er gebeurt met het geld. En we hebben uh, de afgelopen maanden samen getraind. En, nou, we zitten wel aardig op hetzelfde niveau en we gaan gewoon bij elkaar blijven. Het is bovenin sneller dan de rest. Kijk, ik kan me voorstellen, kom ik kom er straks nog weer bij jou terug, op terug, dat de focus nu meer ligt op de, de fysieke voorbereiding uh, voor uh, de, de tocht. Ja. Maar in dat traject daarvoor. Heb je natuurlijk van allerlei uh, activiteiten ondernomen om geld uh, uh, bij elkaar te krijgen. Voor team dan wel voor de individuen. Kan je één of twee uh, voorbeelden noemen uh, die, nog, die nog bij zijn gebleven? Want je hebt het razend druk, heb ik begrepen op dit moment. Ja, ja de, de, de, de, de, de leukste dingen die me eigenlijk bij zijn gebleven. We, we hebben heel veel gedaan hoor. Maar de, de 24 uursactie uh, uh, in het Westland. Ja. Bij de tuinders. Dus 24 uur lang bij diverse bedrijven. Overal twee uur. Paprika sorteren, tomaten plukken, uh, potten schilderen wedstrijd. Uh, van alles 24 uur lang kantoren schoonmaken. En elke keer van plek naar plek op de fiets. Dat, dat blijft wel bij. Ja. Dat is wel een, uh, een, een, een hele leuke actie geweest. Dat heeft ook ja. veel opgebracht. En, uh, en het diner wat we hier in het Wapen en Zandvoort hebben gedaan. Dat, uh, dat was ook een erg. Dat heb ik samen met een collega gedaan. Ja. Dat was ook, uh, dat zijn wel. De dingen die blijven. Die, die even aan. nu even naar boven komen, maar ja. er zijn er echt heel veel. Maar wat ik een wat mooi, mooie actie vond, was die, die stoelen voor het examen die jullie in de Was dat nee. in het raai? Oh ja, daar zijn we mee begonnen. Ja. Dat was weinig weinig begonnen. de eerste grote actie. Ja, ja, maar hoeveel stoelen waren er? Kan je dat weer, ja, dat, dat, als je het noemt, dan weet ik het wel. Dat ja. waren 1500 stoelen. 1500 <laughs> stoelen luister. En tafels. <laughs> en, tafels. <laughs> en allemaal voor het goede doel. Ja. Goed, we gaan even naar de muziek, dan gaan we naar het voetballen en dan komen we weer bij je terug, Marcel. Dankjewel. Ja, inderdaad, zo meteen naar uh, Joffrey's toe en daarna weer door met Marcel. Uiteraard over de Kenia Classic, die er uh, nu daadwerkelijk aan gaat komen. Ja, Marcel, je moet aan de pak, jongen. <hijf> Dat waren de Dobby Brothers en de Long Train Running. We gaan weer naar Duitsersveld, naar Joop Fris. Het slot van de wedstrijd van vandaag, Joop. Ja, inderdaad. De 89ste minuut die loopt erop. Uh, en helaas is het 2-2 geworden net een minuut of 2-3 geleden. Uh, fout in de Zandvoortse verdediging, denk ik. Het gebeurde helemaal aan de andere kant van het veld. Maar ik denk dat het een fout van Zandvoort was. Niet goed ingrijpen. En dat zorgt ervoor dat VVC op gelijke hoogte weer kon komen. Daarna is er van alles nog wat gebeurd. Zandvoort uh, probeert uh, met de moed, ervan wanhoop zou ik bijna zeggen, om alsnog die 3-2 te maken. En nu ligt dan het spel stil voor een blessurebehandeling van VVC. Dat betekent ook dat uh, de, de scheidsrechter dus op uh, tijd eh, bij zal trekken, denk ik, langs zijn En dat, uh, dat is dan jammer. Maar uh, of misschien wel goed, want Zandvoort ja, heeft, heeft echt alles in handen gehad om deze wedstrijd te winnen. En die twee keer wordt het gewoon uit handen genomen. De zuurbehandeling is uh, voorbij, de speler gaat weer opstaan en dat zal de zorgen toch met een uh, beetje tempo het veld moeten gaan verlaten. Dat gebeurt nog steeds niet. Uh, hij pakt wel zijn tas en uh, uh, schrijft ze hem maand in ieder geval en uh, gaat er nou gebeuren. Hij neemt de speler mee, helemaal aan de andere kant van het veld. En dat uh, zal waarschijnlijk, ja, dat zal wisselen worden. Dat gaat even duren, want ze lopen nu pas op de lengte van het veld. En uh, dat is nog even voordat ze dan weer aan de zijlijn zijn, voordat er iemand er klaar is. Hij heeft een paar minuten nodig. Uh, 89ste minuut, uh, 90ste minuut loopt nu. En dat uh, zal toch weer bijgetrokken moeten worden door die schrijfzetten. Die het niet echt moeilijk heeft, wat al wel de laatste... Een uh, paar minuten, uh, ja, zou je kunnen zeggen, had hij wat strenger op moeten treden, dat heeft hij niet gedaan. Uh, dat kan je hem kwalijk nemen, denk ik. Maar het is, uh, het is in ieder geval het zonder grote gevolgen gebleven. Alhoewel, 2-2. Ja. Goed, Sanford is klaar voor die vrije schop. Want Sanford kreeg de vrije schop, Michel uh, Luijten bemoeit zich ermee. En die had een verschrikkelijk hard schot uit het vrije schot, Maar die ging, naast was wel goede hoogte, maar het was geen goede richting. En nu kan Zandvoort proberen aan te vallen. Max Adenwerker raakt die bal kwijt. Wordt voor naar de linker spits van de VVC wordt hij gespeeld. En daar kan Zandvoort kan ingrijpen, Ronald Kalers. Spel daar, kijk, ik kon het niet zien, maar Marismol zit er in ieder geval naast en de VVC kan weer die bal gaan brengen helemaal naar de andere kant. Goed, Sandford nu. mee nou Naar, uh, even kijken, wie is dat? Nou is het uh, in ieder geval uh, Mitchell uh, Luiten die de bal naar voren brengt. Maar boyvissen kon er niet bij komen, standort nu. Uh, dat is een overtreding. Ja, dat wordt volgesloten. En dat uh, is terecht, helemaal terecht. Ja. Zandvoet mag een vrijste opnemen op de helft van VVC. En dat zal waarschijnlijk weer Luiten gaan doen. Ja, wie weet. Nee, Max Aardewerk gaat het doen. Hij smoggelt een paar meter. Uh, Zij zag het niet. Dat is niet goed het praten, natuurlijk. Maar hij smoggelt een metertje of drie. En ligt nu dichter, het bal dichter bij het doel van VVC. Het schijt zit twee spelers bij zich. Eén van Zandvoort en één van TvC. Er gaat een gele kaart uit naar alle twee. Jesse de Haan krijgt een gele kaart. En de speler van TvC uh, kreeg een gele kaart. Het was eigenlijk... Uh, ach, ja, zou ook tegen elkaar weg kunnen strepen. Dat gebeurde niet. Uh, Zandvoort uh, gaat die vrije stop nemen. Uh, kijken. Ja, het, zal, het zal toch weer luidtje doen, denk ik. Er staan speler, twee spelers van PvC, uh, staan er behoorlijk dichtbij. De zit is nog met zijn administratie bezig. Uh, kijken wat hij wat gaat doen. Gaat hij gaat die, die afstand groter maken? Ik denk het wel zo te zien. Uh, de scheidsrechter die. Gaat, nou ja, loopt er gewoon voorbij. Legt die bal op zijn plaats. En Zandvoort mag hem gaan nemen. Zandvoort met uh, luiter achter de bal. Als je weer zo'n mooie kogel loslaat en de keeper verkijkt ze erop, dan zit je toch maar gewoon op 3-2. Maar dat is niet, zover is het nog steeds niet. Nee, hij wordt uh, gekets terug vanuit de verdediging van VVC dan komt de diepe bal van Kales en dat wordt gepakt door de keeper van VVC en die trapt die bal direct met een handsbal. Dat is stond ja, buiten het strafschotgebied ja, ja. en waar, er wordt niet gezien. Ja, toch? Zij ja. zegt dat die ziet dat ja, ja. goed gezien. is dus een goede call zoals we dat in het spel zeggen. Ja. Uh, de man stond buiten de lijn ja. en laat dan pas die bal los uit zijn handen. Dat betekent een vrije schot voor Zandvoort maar op zo'n beetje op de lijn van, de, van het 16 meter gebied. Ja, en dan wordt het ineens gevaarlijk natuurlijk. En het, zou, het zou mooi zijn als dus iemand met een, een, een mooie rechterbeen, zoals dat heet, die bal uh, mag gaan nemen. Ik heb geen idee wie het gaat doen. Max Akenwerk staat erachter. Mitchell Luiten staat erachter. Boy Visser staat erachter. Ik denk dat Max Akenwerk het gaat doen. Laten hij dan uh, die, uh, die winst binnenslepen. <coughs> hij heeft er hard genoeg voor gewerkt. De bal moet buiten de lijn. Uiteraard, hij lag binnen de lijn. De schijf zit er helemaal gelijk in. Uh, die bal, die werd dus, het was een hensbal, dus hij was buiten de dus 16 de komt Max aan aan. En dat is gewoon prachtig. Ja, moet ik eerlijk zeggen. Mooi gestopt door de keeper van VPC. Maar wel ten koste van een corner, Jan van der Velde, die haast zich naar die corner vlag om die om die corner te gaan komt nemen. Tevoren. Kijken wat Zandvoort ermee kan gaan doen. Dan gaat hij wel komen. Het, het is ook weer te laag. Het is steeds te laag. Er zijn al drie vier corners achter elkaar die te laag zijn van Zandvoort. Ja, dan komt hij er niet doorheen en nu kan VVC zelfs de bal over naar beneden. Er is weer zandvoort daar en daar wordt hij weggekopt door VVC. Max Aardewerk. Met de, met de bal aan de voet, wat gaat hij ermee doen? Speelt daar uh, uh, ja, toch weer. Jan Zonneveld daar. Zonneveld naar nou, boy, vissen, vissen. En uh, via het hoofd van de VVC gaat hij een beetje langs het doel. Do doel dus dat betekent een corner voor Zandvoort. De Haan gaat dat nemen. De Haan die net twee keer een corner achter elkaar mocht nemen. En die gewoon te laag nam gaan kijken wat hij er nu mee gaat doen. Uh, de, de, de, ja, de luchtmacht oh, van Santos zoals ze dat noemen, is paraat. Even kijken wat er mee gaat gebeuren. Daar zijn ook maar prachtige mooie Maurice uh, Marismo, kon er net niet bij komen. Uh, die is was... had uh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. wat zonde. Het uh, was een versvot. Ik kon niet zien wie het was. Maar uh, in ieder geval ging uh, hij naar. Zandvoer kan het nu weer overnemen. Dus de keeper was snel. En dan gaat de... hij... Uh, oh, dat is een slechte bal. <laughs> dat is... Waarom gaan die ballen nou met hoger dan het 16-meter gebied. Het is. is gewoon een kwestie van concentratiegebrek, denk ik. Nu kan PvC uitbreken. Uh, en het is uh, Zandvoort voor nu die kan overnemen. Kalis is uh, goed bezig. Maar die bal gaat niet over de lijn. De, speler van de, de, de, de spits van PvC uh, kan doorgaan. En daar vliegt hij de bal. Dat is mooi. Dat is uh, uh, goed. Oh, dat Dat is niet goed blijkbaar. Want de scheidsrechter heeft een overtreding gezien van het verdediger van Zandvoort. En uh, zo'n beetje op de 16-meter lijn mag VVC nou een vrije stop gaan nemen. Het is wel uh, uh, wat, wat uit het doel vandaan, een beetje naar de zijkant toe. Uh, men heeft geen haast, blijkbaar. De tijd staat op een poosje op 90, oftewel 90 minuten. En uh, dan gaat die bal komen, zometeen. Laten we hopen, laten we bidden, laten we smeken dat hij niet erin gaat. Concentratie bij de speler van VVC. Er komt een bal met links en die gaat via Zandvoort gaat die over de achterlijn de corner voor VVC. Voor Sanford gezien aan de rechterkant van het veld. En men maakt geen haast daar. Ja, nu gaat uiteindelijk iemand een beetje op het sukkelgangetje richting de vlag om die bal te gaan nemen. Gaat die komen? Nee, toch niet. Dan gaat het erover aan een ander die nu uh, die bal neerlegt en zich uh, klaar gaat maken om die bal voor het Sanfordse doel te brengen. Veel beweging daarvoor, het doel, en uh, dat is... Ah, oh, die gaat net over de, over de lat heen. Het leek hier vandaan alsof die bal erin ging, maar ging gelukkig over de lat heen. Op het dak het het heet, van het bal. En Arno jong mag die bal weer in het spel gaan brengen. Zij dus slaat die scheidsrechter te spelen. En hij fluit nog steeds niet af. Terwijl ik het toch al, al, al een pauze, 90 minuten, heb zien staan. hoor. komt die bal? Ver. Heel ver. Geen zandvoorten kan erbij komen. Toch Jan Sonneveld? Max Aardewerk en dat is het einde van, de, van deze wedstrijd. Sandvoort heeft eigenlijk een, een wedstrijd die het had moeten winnen, niet kunnen winnen. Uh, ja, tweede gelijke spel van de vier wedstrijden. Uh, moeten we afwachten wat de nummer drie van die op de tweede plaatsvond gedaan heeft. En dan weten uh, we wat meer. Voorlopig zit het uh, uh, tegen PVC 2-2. Oké, okay, nou in ieder geval uh, jammer genoeg uh, geen winstus voor SV Sanford. Dankjewel Jap. Graag gedaan. En een fijn weekend. Tot de volgende keer. Zo, dan kunnen we even overleggen, Albert-Jan. Van hoe we het nou gaan doen. we zitten tegen dier van de week aan. We hebben Marcel nog. Ja, we beginnen graag zo. vrolijk verder met Marcel. We gaan zo vrolijk. Ja, en het dier? Dat doet Marcel ook. Dat doen Dat doen we het Ja. Marcel. Echt waar? Echt waar. Echt waar. Heel goed. Ga je maar door trouwens met het gesprek? Goed. Lijkt wel goed plan. We hebben Marcel... Harens, de gast. Uh, Marcel, nogmaals welkom uh, in de studio. 10 tot 17 oktober, Kenia Classics. Uh, ruim 400 kilometer fietsen door Afrika. Ten behoeve van het goede doel. Uh, iedereen werd gesponsord. En het sponsorbedrag was gemiddeld 5000 euro. Daar was het opgesteld per persoon. 80 man doen mee, dus 4 ton is het streefbedrag. Kom ik straks even op terug. Uh, maar het wordt geen rit door Kenia. Nee. En waarom niet? Waarom niet... Uh... Vanwege de veiligheid in Kenia. Het is natuurlijk al de hele tijd onrustig in Kenia, maar het was met name in het noorden van Kenia. En wij zouden vliegen op Nairobi en fietsen in het zuiden van Kenia, eigenlijk tegen de Tanzaniaanse grens aan. Ja. En de dreiging in Nairobi zelf en in heel Kenia is zo groot geworden dat de organisatie besloten heeft om de, de route om te gooien, zodat die niet laatst minuut afgezegd zou moeten worden. Oké, okay, uh, ik heb vandaag weer op de website gekeken, maar er wordt nog steeds die, die route die ze vorig jaar gefietst hebben uh, uh, weergegeven als voorbeeld. Uh, ben je al op de hoogte van de, de, de etappes? Ongeveer, we hebben de exacte routes nog niet gekregen, want ze zijn een aantal routes nog steeds aan het uitzetten. Nog steeds? Ja, ze weten wel zeg maar, de route, maar waar komt het tentenkamp exact? Uh, welke etappes zijn er? Dus we hebben nu ongeveer wel de etappes per dag. En die variëren tussen de een hele korte 35 kilometer tot 90 kilometer. Dus het is een beetje variërend. Oké, okay, um, goed. Maar krijgen wij als. Uh, wij volgen jou dan, zoals het zo mooi heet. En hoe kunnen we jou volgen, hoe heet die website? Uh, www.keniaclassic.com. Dat hoor ik niet, zeg het eens. www.keniaclassic.com. Daar kan je dus de, de voorinformatie. Uh, uh, Nalezen, dus tussenstand van de sponsorgelden. Ja. En ook natuurlijk tussen de, tussen de 10 en 17 rechtstreeks jullie ja. volgen van waar jullie op dat moment vertoeven. Krijgen wij ook nog die route op de website als volgers? Ja, als, als ja. het uh, ja, goed is, wordt die route uiteindelijk op de website gezet. En ze proberen ook elke dag, uh, wordt er een film gemaakt, die wordt ook gedurende die dag gemonteerd. En die zou s'avonds live moeten zijn uh, op de website mits de verbinding waar wij op dat moment zijn, ja, het toelaat. Ja. Onder voorbehoud van, maar Onder ja. voorbehoud van, maar minimaal de volgende dag. Oké. Okay. Stond het uh, even, even naar de huidige stand van zaken... Uh... Het streefbedrag was 4 ton. Nou, ik hoef jou niet uit te... Weet jij hoeveel die nou staat? Ja, exact. Vol, volgens mij 4, 430, 438, denk nou, ik. dan ga ik je helemaal blij maken. Hij staat momenteel op 449.076 euro en 34 cent. Dan is echt iedereen met een eindspurt bezig. En dan is het nog slechts een tussenstand. Hè? Want, ja. Maar goed, jij zei het al in het eerste deel van het interview... Al het geld gaat naar Ambre Flying Doctors. Ja. Niks aan de strijkstok. Um, zowel individueel als, uh, als, als teams... Ik kan je mededelen dat je op de, momenteel op de individueel op de zesde plaats staat. Ja. Met een bedrag van 7.974 euro. Ja. En het team, het, het, het wordt een hele spannende wedstrijd ten, ten aanzien van de teams dan, qua sponsorgelden. Team Tau en Team Rye. Ja. Dat, dat, is, dat is stuivertje wisselen hè? Ja, ja, nou dat stuivertje lag de hele tijd aan onze kant. Ja, klopt. En dat is volgens mij van de week is dat stuivertje de andere kant opgevallen. Maar goed, we zijn er nog niet. Nou, er zit 300 euro tussen hoor. Maar goed, oh. Team Touw. wat is Team Touw? Is dat ook een bedrijf? Ja, dat is ook een bedrijf. En die doen ook mee met zijn tienen. Dus, uh... dus er wordt nog een, uh, ja, die team voor twaalf is het nu ook. Maar ook qua sponsorgelden en, en de eindklassering. Maar goed, het, uiteindelijk, het gaat niet, het gaat niet om, uh, uh, ja, het, gaat, het is een side bet om het zo maar te zeggen. Ja. Maar het is natuurlijk mooi. Maar het, bedoel, de doelstelling is al gehaald. Ja, absoluut. En het gaat ook absoluut niet om, uh, om het winnen of uh, om iets. Het gaat erom om gewoon heel veel geld voor het goede doel op te halen. Uh, we gaan. Stonden de, de periode tot aan, uh, tot aan nu we hier zitten? Eigenlijk in het teken van sponsorgelden binnenhalen. Maar het is nu 10 voor 12. 10 uh, oktober gaan. Uh. Je, je focus je natuurlijk nu, deze komende periode, met name op de, de fysieke voorbereiding en, en, en met het team uh, trainen. Kan je daar iets over vertellen? Ja, ja we zijn al een aantal weken uh, elke donderdag, zeg maar, diegene die op dat moment even tijd hebben, uh, zijn we aan het trainen en aan het fietsen. Dus je ziet dat zeg maar, van het, de aandacht van het sponsorgeld ophalen, die blijft wel. Uh, maar het trainen komt iets meer naar voren en uiteindelijk ook de echte reisvoorbereiding. Want je zult ook je visa ja. moeten regelen, je inentingen. Dus je moet ook daar op letten. Want anders heb je straks je sponsorgeld en wil je kijken waar het geld blijft. En heb je je visa niet, nee. dan gaat het gewoon niet door. Valt, uh, valt, is het tegengevallen wat je allemaal, nodig, wat je allemaal moet doen om zo'n reis te kunnen ondernemen? Nou, op zich tegenvallen niet, maar uh, het is wel meer dan ik verwacht had. Dat wel, maar het valt, het valt niet tegen in die zin. Dus het is gewoon ja. leuk om te doen en de energie te in te steken. Maar het is zo meer dan je, dan je had verwacht, dan ik had verwacht. Wanneer, wanneer vlieg je? Ja, vandaag over twee weken zit ik in het vliegtuig. Okay. Sterker nog, dan land ik al bijna, denk ik. <laughs> ja, want toen je voor de eerste keer dat, dat in de studio kwam om je over te vertellen... denk je van, nou, dat is nog zo ver weg. Ik bedoel, hè, bent, met name in die periode was je natuurlijk gefocust op de sponsorgelden. Maar het is nu inderdaad tien voor twaalf. Ja. En het gaat nu echt gebeuren. Ja, spannend. Nou, geweldig. Um, we kunnen je volgen. www.keniaclassic.com uh, Ze kunnen nog mensen kunnen nog sponsoren als ze willen. Jazeker. Allemaal via die, die website. Um, Hey, kijk even de regisseur aan. Uh, gaan we ja. gelijk door naar Dier van de Week of gaan we eens een plaatje draaien? Nee, we doen eerst even een kort plaatje. Even een kort plaatje ja. en dan uh, komen we weer terug bij Marcel. Tot zo. Voor Dier van de Week, Marcel. Ja, ja dat is leuk. Redactie, redactie. Leuk, leuk, leuk. Ja, heel goed, heel goed. Zo dadelijk het Dier van de Week met Marcel Adams. Gezien, Albert Jan of niet? Nee, uh, Marcel is druk op zoek. Ja, nou nee, kruimeltje. Oké. Okay. <laughs> Zo, joh, pick up de pirises. Tijd voor het uh, dier van de week. Hier is uh, Marcel mets. volgens mij, kruimeltje. Toch? Ik, Marcel? Ik, ik zie een, een kruimeltje voor me zitten. Heel goed. Uh, Dank je. Is... Nee, die, gaat, die wordt lekker. Die wordt <laughs> leuk. Dat is prima. Albert Jan de Kruimeltje. Fijne dag verder. <laughs> Nee, nee. Kruimeltje is het dier van de week. Uh, en kruimeltje is een, een, een jonge poes. Een zwart-witte poes. Ik zie hem op de foto... op de webcam. Moeilijk te zien, denk ik. Maar is misschien een poging waard. Het is een jonge, lieve, speelse poes. Uh, ze houdt ontzettend van knuffelen... Uh, en van aandacht. Uh, ze speelt graag. Ze speelt alleen nogal wild. Dus het is niet handig... Uh, om haar uh, te nemen op het moment dat je... hele kleine kinderen hebt. Op het moment dat je kinderen... vanaf acht jaar hebt, dan is uh, kruimeltje... prima uh, in het gezin welkom... Uh, ze is heel sociaal met soortgenoten. Ze wil graag buiten spelen, dus een, een huis met een, een tuin zou ideaal zijn. Uh, en ja, ze wacht eigenlijk tot, uh, tot ze ergens welkom is. En waar uh, verblijft Kruimeltje Bambus? Uh, ze verblijft op dit moment in het, uh, uh, moet ik even kijken, in het Dierentehuis En Dat is eigenlijk ook meteen de website www.dierentehuis-kennemerland.nl En uh, dat bevindt zich aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. En ze zijn open van 11 tot 4. Dus uh, Kruimeltje zit op u te wachten. Nou, wat ja. het, wat een, ja, dat is een, een, een eyecatcher. Zo, Zo is het. Kruimeltje, ja, het dierenthuis kennen mijn land. Wie haalt Kruimeltje? Want ook Kruimeltje verdient een thuis. Zeker. Hé, hey, die zin ken ik ergens van. <laughs> <Vos>? <laughs> wat, wat zal ik die gaan missen de komende weken? Ja. ja. Of uh, bel even naar het kennen mijn dierenthuis op 023-571-3888. I remember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 Van QR's die killed the cats. Dat was Down to Earth. Nou, het is tijd voor het gedicht van de week. Voor onze weerman Lex van der Horen. Hier komt hij aan. Onze weerman. Elke zaterdag om half drie is het raak. Onze Lex verblijdt Zandvoort wederom met zijn weerspraak. Regen, wind of zonneschijn. Het is tijdelijk voorbij met zijn wekelijkse ZFM amstermijn We gaan Lex deze komende maanden missen. Maar wees gerust, we hoeven niet naar het weer te gissen. Via app, tekst twitter, facebook en internet... wordt uw Zansvoorts weerbericht geen schietgebed... Lex, een mens van Beaufort, luchtdruk en zeewatertemperatuur. Zijn essentiële ingrediënten voor zijn wekelijkse weerprogrammatuur. Nauwkeurig, betrouwbaar en accuraat. Zo heeft iedere zandvoorter en badgast het juiste weer paraat. De zomer heeft weer plaatsgemaakt voor het najaar. De winterstop van Lex is voor zandvoorters dankzij de sociale media geen bezwaar. Maar, luisteraars, niet getreurd. Ook volgend jaar is onze Lex weer aan de beurt. Uitgerust en met veel elan... houdt Lex ons ook volgend jaar weer in zijn ban. Onmiskenbaar voor onze badplaats... waar het weer ons doen en laten beïnvloedt heeft ook onze Lex een onuitwisbare invloed op ons gemoed. Lex, we gaan je missen. Maar niet getreurd, volgend jaar ben je er weer. En bepaal jij wederom ons humeur. Door ons wekelijks te informeren hoe het Zandvoortse weer ons kleurt. Zodat wij ook volgend jaar wederom niet naar het weer hoeven te gissen. Lex, geniet de komende maanden van je rust. En verheug ons ook volgend jaar met je wekelijkse weerpraat. Aan ons onvolprezen Zandvoortse kust. Zegt het voort, zegt het voort. Komen die truitjes toch vanzelf, hè? Gewoon, alvert Echt waar. <lacht> Lex. Lex. We gaan je missen. We gaan je missen. Laat me nu toch niet Laat alleen, Lex. Me nu toch niet alleen. Radeloos. En verloren. Sloop die muren om me heen. Help me zo. Bij jou te komen. Laat me eens je gezelschap, wees de gids die me zal leiden. Want ik ben reeds lang op prijs en zo. Kom en bevrijd me, neem me mee naar je land, vol muziek en vol dromen, leid me naar je land, laat me in jouw ja, Toon de weg die leidt naar jou alleen, help me zo bij jou te komen. Niet alleen Radeloos. Maar hij komt terug hoor, hij komt echt en terug. Verloos. Lex van der Met het weerbericht op uh, CFM. En tot zo 1 oktober kan je het weer van Lex verloos. gewoon nog blijven volgen. Hè? Via www.meteopagina.nl. Of natuurlijk de CFM app. Alt Uit, Altijd. Altijd goed. Zo is het. Hey, ja, oe oh, ja, dit gaan we doen hè: CFM Race Radio Pit Report. Ja, de kwalificatie ja. van de grote en belangrijke race van morgen... die heeft vanmorgen plaatsgevonden. Ja, dat was Singapore. het, het ja. was het vroegeltje. Nee, we, gaan, we zitten nu in, nou, in Japan. Uh, in, in Japan, nou. Japan. Vor vorige week zaten we in Singapore. Oh ja, ja ik loop een beetje achter, Goed, <laughs> uh, ja, Nico, Nico Rosberg start morgen in de Grand Prix van Zandvoort... vanaf de eerste plaats. Zandvoort. <laughs> oh, goed. De Duitser van Mercedes bleef zijn ploeggenoot Lewis Hamilton... voor na een tumultueuze kwalificatie. Voor Max Verstappen begon de kwalificatie prima... maar de dag van de Limburger eindigde in uh, de slotseconde van de eerste quali dramatisch. De Limburger zal zondag met zijn Toro Rosso, zoals wij altijd dachten, op plek 15 starten. Hij start morgen vanaf 18, maar dat hoort u zo. In Q3 had Rosberg al vroeg de snelste tijd... maar Hamilton leek nog een poging te gaan doen en die te verbeteren. Door een zware crash van Daniel K K K Fiat. Kwam het daar echter niet meer van. Valerie Bottas zette de derde tijd neer in zijn Williams Ferrari. Sebastian Vettel werd vierde. Dit is een geweldige dag voor het team, zei een blije Rosberg na de kwalificatie. We komen geweldig terug na een moeilijk weekend in Singapore. We hebben de boel omgedraaid en mijn laatste ronde liep uitstekend. Rosberg werd vorige week in Singapore slechts vierde... terwijl Hamilton de finish niet haalde. Terug naar Verstappen, terug naar de FIA. FIA straft Verstappen voor kapotte auto... De verkeersregelaars van de internationale autosportbond VIA hebben Max Verstappen nog maar eens een gridstraf gegeven. De jonge Nederlandse Formule 1 coureur werd zaterdag drie plaatsen achteruit gezet. Wegens het op een gevaarlijke plek achterlaten van zijn eh, stilgevallen Toro Rosso bolide tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Japan. De parkeerbon was onvermijdelijk doordat er een probleem... in het elektrische circuit van de motor automatisch afsloeg... en er geen beweging meer was te krijgen in de wagen. Deze strandde aan de rand van de baan met nog twee wielen op het asfalt. Zijn aanstormende collega's moesten met een dubbele gele vlag... worden gewaarschuwd voor het obstakel. Verstappen had in zijn eerste snelle ronde in de achtste tijd neergezet. Door de pech uh, uh, zat de verbetering niet in... waardoor de Limburger uiteindelijk als vijftiende eindigde... en nu dankzij de straf... Uh, vanaf de 18e plek start morgenochtend om 7 uur. Het commentaar van Verstappen was kort, maar krachtig. Dit kan er ook nog wel bij. Oh ja, <laughs> zo is het. Maar goed, mooie inhaalacties morgen waarschijnlijk. Het zit er alweer op de pop. Ja, met de speciale gast het laatste uur, Marcel Ernst. Marcel, bedankt voor je duidelijke toelichting op hetgeen wat gaat gebeuren vanaf 10 oktober. Graag gedaan. Ik wens je heel veel succes. En haal ons op de hoogte. Maar dat, dat deed je al in het de, de aanlopen naartoe. Nogmaals, waar kunnen mensen jou volgen? Nou, www.keniaclassic.com slash marcel arens. Heel veel sterkte. En ik hoop, ze staan al ruim op 44. Hè? Ik hoop dat we de 50 halen. Voor het sponsorgeld voor het goede doel voor Andreas Flying Doctors. Een geweldige actie en uh, we houden je in de gaten. Dankjewel. Goed, erop. Ja, wij, wij zijn er morgen weer. Weet je? Ja, ja, we ja, ja dat moet je anders doen op zondag. Dat bedoel ik. Nee, <laughs> wij zijn er morgen weer. Van 2 uh, tot 5. En blijft u luisteren, want om 5 uur is onze collega Fred. Fred! Hey, Fred! Fred hey. Hey. hey, Fred! Ja, Fred hey. is er ook al. Dan voor 2 uur lang live entertainment for you, live vanaf de tolweg 10A. Dus <coughs> laat uw radio gewoon lekker aanstaan. Wij zijn er morgen weer tussen 2 en 5, uiteraard met Eredivisie voetbal. De uitslag van de Formule 1 van Japan en nog veel, veel meer. Wij zeggen tot morgen en een hele fijne zaterdagavond. Doei, doei, tot morgen.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 Je moet altijd de curtain met een beer vergeten. Vergeet jezelf, give the audience a goeie. Enjoy, it. it's your last chance at the end. Dus altijd op de bright side van de wereld. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.